Igor en de Rus. In het Grote Russische Rijk woonden eens een oude tsaar en een oude tsarina die drie dochters en één zoon hadden. Toen ze voelden dat ze gingen sterven, lieten ze hun zoon, die Igor heette, bij zich komen. Wil je ons beloven dat je goed op je zusjes zult passen als we er niet meer zijn? Vroegen ze aan hem. Ze zijn nog veel te jong om al op eigen benen te staan. Jou vertrouwen we het rijk toe. Igor, die altijd heel veel van zijn ouders had gehouden, beloofde dat hij dat zou doen. En zo gebeurde het ook. De drie meisjes, Maria, Olga en Anna, groeiden op en werden mooie jonge vrouwen die het uitstekend met elkaar en hun broer, tsaar Igor, konden vinden. Op zekere dag, toen de drie prinsessen en de tsaar... in het mooie grote park van het paleis aan het wandelen waren... verschenen er aan de horizon pikzwarte wolken... die razendsnel dichterbij kwamen. Vlug, riep Igor, die ze het eerst had opgemerkt. Laten we maken dat we binnenkomen. Dadelijk gaat het regenen. Ze holden terug naar het paleis... En nauwelijks waren ze binnen of vanuit de inktzwarte lucht viel de regen in stromen neer. Plotseling klonk er een krakende donderslag. Het plafond scheurde open en in een wolk van goudstof kwam een grote donkere valk de paleiszaal binnenvliegen. De prinsessen sloegen van schrik hun handen voor hun ogen. Toen ze na een poosje voorzichtig durfden te kijken was de valk verdwenen. In plaats van de valk... Stond er een knappe, donkere jonge man, die een beleefde buiging voor hem maakte. Met een vriendelijke glimlach wendde de jonge man zich tot tsaar Igor. Mijn naam is prins Valk, zei hij, en mijn rijk bevindt zich daar waar de grote eik staat. Van daaruit heb ik sinds lange tijd uw zusje Maria bewonderd, en nu ben ik gekomen om u om haar hand te vragen. Verwachtingsvol keek hij de jonge tsaar aan. Maria had een hevige kleur gekregen. Was deze knappe prins werkelijk voor haar gekomen? Mijn toestemming hebt u, antwoordde Igor. En als ik naar Maria kijk, geloof ik dat zij er ook niets op tegen heeft. Kort daarop werd de bruiloft gevierd. Na afloop van het grote huwelijksbal... vertrokken Maria en haar prins naar het Rijk van de Grote Eik. De seizoenen verstreken. De zomerzon verschroeide de weiden. De herfstwind joeg de bladeren van de takken... en de winter kondigde zich aan met hagelstormen en strenge vorst. Maar eindelijk was het weer lente... en goed weer om naar buiten te gaan. Igor, Olga en Anna genoten in de tuin van het paleis van de voorjaarszon... en wezen elkaar op het jonge groen in de bomen. klaps werd de zon verduisterd door een donkere wolk... en in de verte klonk een dreigend gerommel. Kom... Riep zij Igor. Als we ons haasten kunnen we nog voor de bui binnen zijn. Zo hard ze konden holden ze terug naar het paleis. En net toen ze binnen waren begon het te stortregenen. flitsen schoten door de lucht en verlichten de hele omgeving. Plotseling barstte met donderend geweld het plafond van de paleiszaal open. En te midden van grote wolken goudstof kwam er een reusachtige adelaar binnenvliegen. Olga en Anna slaakten een kreet van schrik toen de grote vogel hevig klapwiekend op hen afkwam. Maar hun angst verdween toen de adelaar veranderde in een knappe jonge man die een beleefde buiging voor hen maakte. Ik ben prins Adelaar, zei de jonge man tegen Igor. Mijn rijk ligt rond de grotere eik. Ik ben gekomen om u om de hand te vragen van uw zusje Olga. Igor hoefde zijn zusje maar aan te kijken... om te zien dat de bezoeker goed bij haar in de smaak was gevallen. Daarom gaf hij graag zijn toestemming voor het huwelijk. Enkele dagen later werd de bruiloft met veel pracht en praal gevierd. Terwijl de gasten nog aan het dansen waren... vertrokken Olga en prins Adelaar naar het Rijk van de Grotere Eik. Toen waren Igor en Anna nog maar met z'n tweetjes. Het was vreemd stil in het paleis zonder de andere zusjes... De zomer kwam met verzengende hitte. De herfst bracht hevige stormen die het water van de rivieren opzweepten tot kolkende, schuimende massa's. De winter diende zich aan met een flink pak sneeuw. Maandenlang sneeuwde het zo hard dat Igor en Anna wel gedwongen waren om binnen te blijven. Maar eindelijk werd het toch weer lente. Igor en Anna besloten een wandeling te gaan maken in het park... waar de eerste voorjaarsbloemen hun kopjes al hadden opgestoken. Lang konden ze echter niet van het mooie weer genieten... want in de verte verschenen een paar dreigend uitziende wolken. Lopen zusje, zo hard je kunt, riep Igor... terwijl hij Anna bij de hand pakte. De regenwolken zijn zo hier. Hand in hand holden Igor en Anna terug naar het paleis... En juist toen ze de deur achter zich dichtgooide, barstte de bui los. Een hevige donderslag liet het paleis op zijn grondvesten schudden. En met veel geraas stortte het plafond van de grote zaal in. Help! riep Anna toen een nachtzwarte raaf als een steen naar beneden kwam vallen. Van schrik sloeg ze haar handen voor haar ogen. Ze durfde pas weer op te kijken toen Igor geruststellend een hand op haar schouder legde. Voor haar stond een knappe jongeman die een buiging voor haar maakte en zich toen tot Igor wendde. Ik ben prins Raaf, zei de jongeman met vriendelijke stem tegen het Igor. Mijn rijk is gelegen bij de grootste eik. Ik kom u vragen of ik met uw zusje Anna mag trouwen. Glimlachend zag Igor dat er een blos van vreugde op Anna's wangen verscheen. Aan haar hoefde hij niet te vragen wat ze van het voorstel dacht. Het is goed, zei hij tegen de jonge man. Ik geef jullie hierbij mijn zegen. Niet lang daarna vond het huwelijk plaats. Toen Anna en prins Raaf waren vertrokken, bleef zij Igor alleen achter in het paleis. Een paar weken lang vermaakte hij zich met jagen en paardrijden, maar hij miste de gesprekken met zijn zusjes en hij begon zich eenzaam te voelen. Toen de zomer, de herfst en de winter voorbij waren, besloot hij de meisjes te gaan opzoeken. Op zijn gitzwarte paard galoppeerde tsaar Igor over de vlakten in de richting van de grote eik waar prins Valk en zijn zusje Maria woonden. Maar hoe hard hij ook reed, het rijk van de grote eik leek niet dichterbij te komen. Drie maanden was Igor al onderweg en het eind van zijn tocht was nog niet in zicht. Op de top van een heuvel steeg hij van zijn paard en hij keek moedeloos om zich heen. In het dal had zich een leger samengetrokken en nieuwsgierig besloot Saar Igor een kijkje in het kamp te gaan nemen. Wie is jullie aanvoerder? vroeg hij aan de twee wachters die hem de weg versperden. Ik wil hem graag ontmoeten. Dat zal moeilijk gaan heer, antwoordde de oudste wachter. Ons leger wordt niet geleid door een aanvoerder, maar door een aanvoerster. We zijn namelijk in dienst van Tsarina Marina. Tsar Igor kon zijn oren bijna niet geloven. Werd dit leger werkelijk aangevoerd door een vrouw? Hij keek naar de legertenten die in ordelijke rijen stonden... en naar de uitrustingen en de wapens van de mannen die in uitstekende staat verkeerden. Maar de meeste bewondering had hij voor de rust die in het kamp heerste. Dan wil ik graag kennis maken met de aanvoerster zei tsaar Igor tegen de wachters. Zeg maar tegen uw tsaarina dat tsaar Igor er is. Korterop kwam een officier tsaar Igor halen om hem naar de tent van zijn vorstin te brengen. Igor knipperde met zijn ogen toen hij tsaarina Marina zag. Zo mooi was ze en zo heel anders dan de stoere, struise vrouw die hij zich had voorgesteld. Want voor hem stond het sierlijkste wezentje dat hij ooit had gezien. Wees welkom, edele Igor, zei ze. Ik hoop dat u als vriend bent gekomen. Natuurlijk ben ik als vriend gekomen, antwoordde Tsar Igor. Bovendien kan ik me niet voorstellen dat iemand uw vijand zou willen zijn. Tsarina Marina glimlachte. Toch is dat zo, zei ze tegen Igor. Ik houd niet voor niets mijn leger paraat. Maar oorlog voeren is toch geen werk voor vrouwen, zei Igor verontwaardigd. En zeker niet voor een vrouw als u. Vrouwen als u zouden moeten dansen en zingen... in plaats van bevelen schreeuwen. Ik schreeuw niet, zei Tsarina Marina zacht. En oorlog voeren doe ik ook niet voor mijn plezier. Maar ik heb geen broers die mijn land voor me kunnen verdedigen. De blauwe ogen waarmee ze hem aankeek... brachten Igor in verwarring. Ik, ik zou u misschien kunnen helpen, zei hij aarzelend. Tenminste, als u dat zou willen, zei Igor... Maar dan wil ik wel dat u met me trouwt. Hij begreep zelf niet hoe hij dat ineens zou durven vragen. Maar Tsarina Marina scheen helemaal niet verbaasd te zijn. Dat wil ik heel graag, zei ze eenvoudig, terwijl zij hem haar beide handen reikte. Maar mijn land laat ik niet in de steek. Enkele dagen later werd het kamp opgebroken. Het leger marcheerde naar de stad van het rijk van Tsarina Marina. Daar werd het huwelijk van tsaar Igor en tsaarina Marina luisterrijk gevierd. De jonge tsaar voelde zich heel gelukkig. Maar daar kwam spoedig een einde aan. Op zekere dag, zei tsaarina Marina, Igor, de vijand is het land binnengevallen. Ik moet met mijn leger naar de grens. De bewaking van het kasteel laat ik aan jou over. Hier zijn de zeven sleutels van de torenkamer... Zorg ervoor dat de deur altijd gesloten blijft. Anders zal er een eind komen aan jou en mijn geluk. Igor bleef alleen achter in het kasteel. En naarmate de tijd verstreek en hij zich begon te vervelen... werd hij steeds nieuwsgieriger naar de afgesloten torenkamer. Op het laatst werd het hem te machtig. Hij klom de wenteltrap op die naar de torenkamer leidde. Eén voor één draaide Igor de sloten open scharnieren knarsten. Op de vloer van de torenkamer zat een reus met lange zwarte haren en een woeste baard. Ha, mijn redder, Tsar Igor, kreunde de reus die met ketens zat vastgeklonken. Breng me wat water, ik versmacht van de dorst. Het klonk zo smekend dat Igor zich geen ogenblik bedacht. Dadelijk holde hij naar beneden om water voor de reus te halen. Tot drie keer toe vulde hij een emmer in de fontein en drie keer dronk de reus de emmer tot op de bodem leeg. Toen haalde hij diep adem, spande zijn spieren en verbrak in één keer de ketenen waarmee hij zat vastgebonden. Bedankt, Tsar Igor, bulderde de reus, terwijl hij een sprong nam naar het rampje. U hebt me net op tijd bevrijd. Wat hij daarmee bedoelde, werd Tsar Igor al heel gauw duidelijk. Als een reusachtige vogel was de reus naar beneden gedoken, net op het ogenblik dat het terugkerende leger over de ophaalbrug Bliksem Bliksemsnel trok hij Tsarina Marina van haar paard en verdween met haar in de verte. Even bleef Igor als aan de grond genageld staan. Toen zadelde hij zijn paard en galopeerde weg in de richting waarin de reus was verdwenen. Aan het einde van de derde dag bereikte hij een grote eik. Hij besloot wat uit te rusten onder de boom. Nauwelijks was hij afgestegen of vanuit de boom kwam een valk tevoorschijn die op de grond veranderde in een jonge man. Het was prins valk die met Igor's zusje Maria was getrouwd. De vreugde van het weerzien was niet zo uitbundig omdat Igor zoveel verdriet had om zijn vrouw Marina. Op het ogenblik kan ik je niet helpen, zei prins Valk toen hij hoorde wat er gebeurd was. Maar geef me de zilveren lepel die je bij je hebt. Als die zwart wordt, dan weten we dat je in gevaar bent. Misschien kunnen we je dan helpen. Igor gaf hem de lepel, nam afscheid en vertrok. Drie dagen later kwam hij bij een eik die nog groter was dan de eerste. En daar ontmoette hij prins Adelaar, de man van zijn zusje Olga. Helpen kan ik je nu nog niet, zei de prins toen hij hoorde wat er gebeurd was. Maar geef me de zilveren vork die je bij je hebt. Als die zwart wordt, dan weten we dat je in gevaar bent. Igor gaf hem de vork, sprong op zijn paard en gaf het te sporen. Na drie dagen bereikte hij de grootste eik die hij ooit had gezien. Daar ontmoette hij prins Raaf, bij wie hij zijn zilveren tabaksdoos achterliet. Na weer drie dagen rijden kwam Igor bij een groot kasteel waarvan de ophaalbrug was neergelaten en alle deuren open stonden. Achter een van de ramen stond zijn vrouw Marina, die dadelijk naar buiten kwam. Waarom heb je de reus bevrijd? riep ze al uit de verte. Nu heeft hij me gevangen genomen. Maar misschien kun je hem helpen ontsnappen, want hij komt pas vanavond thuis van de jacht. Igor aarzelde geen ogenblik. Hij zette zijn vrouw voor zich in het zadel en ging er vandoor. Maar ze waren nog niet ver toen ze achter zich daverend hoefgekletter hoorden. Toen ze omkeken zagen ze de reus die op zijn witte paard de achtervolging had ingezet. Je verdient dat ik je hoofd eraf hak, zaar Igor, riep de reus toen hij de vluchtelingen had ingehaald. Maar omdat je me uit de toren hebt bevrijd, zal ik je genade schenken en alleen Sarina Marina mee terugnemen. En voordat Igor wist wat er gebeurde, was de reus met zijn vrouw verdwenen. Igor was de wanhoop nabij, maar hij gaf de moed niet op. Hij wendde zijn paard en galoppeerde terug in de richting van het kasteel waar hij zijn vrouw had teruggevonden. Sarina Marina kwam al naar buiten hollen toen ze Igor zag aankomen. De reus is weer op jacht gegaan, riep ze. Misschien zal onze voorsprong nu groot genoeg zijn om voorgoed aan hem te ontsnappen. Ze liet zich door Igor in het zadel tillen en het paard stof weg. Maar het witte paard van de reus was sneller en even later werden ze alweer ingehaald. Nog één keer zal ik je het vergeven, zei Igor, riep de reus, terwijl het Sarina Marina van het paard trok. Maar de volgende keer hak ik je hoofd eraf. Hij klakte met zijn tong en het volgende ogenblik was hij verdwenen. Weer wendde tsaar Igor zijn paard om terug te gaan naar het kasteel van de reus. En weer kwam zijn vrouw hem tegemoet hollen. Laat me hier blijven, Igor, zei Marina. De reus zal ons ook deze keer te snel af zijn en dan hakt hij je hoofd eraf. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar zonder jou kan ik niet leven, Marina, antwoordde Igor. Kom, laten we vluchten. Zo gingen ze voor de derde keer op de vlucht voor de reus. Maar het duurde weer niet lang of de reus had hen ingehaald. Nu is mijn geduld op, Tsar Igor, bulderde hij. En hij trok Igor van zijn paard, stopte hem in een ton en gooide die zo ver weg dat hij midden in de zee terecht kwam. Toen zette hij de hevig huilende Tsarina Marina voor zich op zijn paard en reed met haar terug naar zijn kasteel. Op het ogenblik dat Igor in de ton in zee terecht kwam, werden de zilveren lepel, de zilveren vork en de zilveren tabaksdoos zwart. Maria, Olga en Anna, de zusters van Igor, waarschuwden hun man. De valk steeg op, zocht met zijn scherpe ogen de zee af en ontdekte de ton. Met zijn sterke klauwen trok de adelaar de ton aan land. En de raaf pikte net zo lang met zijn snavel in het deksel tot Igor eruit kon kruipen. Waar is Marina? was het eerste dat hij zei. Marina kun je beter vergeten, zeiden de drie prinsen. Want de reus die haar gevangen houdt, is sterker en sneller dan jij. Maar niet slimmer, antwoordde Igor. En zonder aarzelen ging hij te voet op weg naar het kasteel van de reus. Sarina Marina stond doodsbleek en met betraande ogen voor het raam. En toen ze haar man Igor zag aankomen, dacht ze dat ze droomde. Igor, ben je het werkelijk? riep ze. Maar hoe is het je gelukt om uit die don te komen? Dat leg ik je later wel uit, antwoordde zei Igor. Ik ga me nu verstoppen. Als de reus thuis komt, mag je niet laten merken dat je hem hebt gezien. Probeer van hem te weten te komen waar hij zijn snelle witte paard vandaan heeft. Tsarina Marina knikte. En toen de reus terugkwam van de jacht, vroeg ze hem... Hoe bent u toch aan dat snelle witte paard gekomen... waarmee u Igor altijd zo vlug wist in te halen? De reus lachte gevleid. Aan het eind van de wereld, achter het rijk van de grote tsaar... op de andere oever van de vuurrivier, woont een tovenares. Omdat ik haar eens een dienst heb bewezen, heeft ze me dit paard gegeven. Maar hoe bent u erin geslaagd om de vuurrivier over te steken? vroeg Marina toen. Dat is niet zo moeilijk, antwoordde de reus. Als ik driemaal met mijn zakdoek naar rechts zwaai, vormt zich een brug van onbreekbaar kristal en zo kan ik iedere rivier oversteken. Sarina Marina wist toen wat ze wilde weten. En toen de reus die avond diep in slaap was, haalde ze voorzichtig zijn zakdoek uit zijn zak. Ze sloop ermee naar de torenkamer waar Igor zich had verborgen en vertelde hem wat ze had gehoord. Igor pakte de zakdoek, nam afscheid van zijn vrouw en begaf zich op weg. Hij liep en liep zonder zich onderweg tijd te gunnen om wat te eten. Maar toen hij vlak bij het einde van de wereld was... kon hij het bijna niet meer uithouden van de honger. Ik zal eerst maar eens een vogel zien te vangen, zei hij bij zichzelf... toen hij een vogel met haar jongen op een tak zag zitten. Maar toen hij dichterbij kwam om er een te vangen... begon de moedervogel te smeken... Laat mijn jongen leven, zei Igor. Eens zullen ze je in dienst bewijzen. Igor begreep wel niet hoe die kleine vogeltjes wat voor hem zouden kunnen doen, maar hij besloot ze met rust te laten. Even later zag hij een Leeuwin met haar jongen in het zand liggen. Hongerig liep hij op de Leeuwen af om er een te vangen. Laat mijn kinderen leven, zei Igor, smeekte de Leeuwin. Later zullen ze je helpen. Sa Igor kon zich weliswaar niet voorstellen hoe die kleine leeuwtjes hem zouden kunnen helpen. Maar toch besloot hij ze met rust te laten en vervolgde zijn weg. Niet veel verder zag hij een holle boom waarin een zwerm bijen woonde. Omdat hij toen werkelijk een ondraaglijke honger had gekregen, liep Igor er naartoe. Ik zal toch echt wat honing moeten eten, anders bezwijk ik straks, zei hij bij zichzelf. Maar toen hij dichterbij kwam, riep de bijenkoningin... Laat ons onze honing houden, zei Igor. Mijn volk zal je belonen. En hoewel Igor niet goed begreep hoe die kleine diertjes hem zouden kunnen belonen... besloot hij ze niet van hun honing te beroven. Moe en hongerig bereikte hij tenslotte de vuurrivier. Hij haalde de zakdoek van de reus uit zijn zak en zwaaide er driemaal mee naar rechts... Voor zijn verbaasde ogen verscheen er een fonkelende kristallenbrug die zich sierlijk over de rivier uitstrekte. Onder hem loeiden de vlammen toen Tsar Igor over de brug van kristal naar de andere oever liep. Daar stond de hut van de tovenares. Ik ben Tsar Igor, zei hij tegen de oude vrouw die hem voor de deur stond op te wachten. Ze scheen helemaal niet verbaasd te zijn hem te zien... Ik zou zo graag een paard willen hebben dat zo snel is als de wind. Dat willen er meer, zei de tovenares. Maar u denkt toch niet dat ik u dat zomaar zal geven? Nee, zei Igor, zo'n paard kunt u niet krijgen. Dat moet u verdienen. En terwijl ze met hem naar binnen liep, ging ze verder. Als u erin slaagt, drie dagen lang mijn paarden te weiden zonder haar één te laten ontsnappen, zal ik u er een geven... Luister verder naar dit verhaal op de andere kant van de cassette. Maar als er ook maar één aan de kudde ontbreekt, hak ik uw hoofd eraf. tsai knikte. Paardenweiden leek hem niet zo moeilijk. En terwijl hij zich het eten en drinken dat de oude vrouw hem voorzette goed liet smaken... droomde hij er al van hoe Marina en hij op het snelle paard zouden vluchten. De volgende morgen trok zij Igor met de paarden naar het veld. Maar nauwelijks waren ze daar aangekomen... of de paarden stoven uiteen en verdwenen in alle richtingen. Wat moest hij beginnen? Tsaar Igor riep, lokte vleiend, schreeuwde woedend... maar de paarden kwamen niet terug. De hele dag bleef hij zoeken, maar zonder resultaat. En tegen de avond was hij zo moe... dat hij onder een boom in slaap viel. Een klein vogeltje kwam op zijn schouder zitten en tjilpte in zijn oor Tsar Igor, Tsar Igor, word wakker De paarden zijn allemaal thuis Dadelijk ging Tsar Igor terug naar de hut En toen hij daar aankwam Hoorde hij de tovenares aan de paarden vragen Waarom zijn jullie teruggekomen? We konden geen rustig plekje vinden om te grazen Antwoordden de dieren Van alle kanten kwamen er vogels op ons af Die dreigden onze ogen uit te pikken dan gaan jullie morgen naar het bos, zei de oude vrouw tegen de paarden. De volgende morgen wees het Saar Igor welke weg hij met de paarden moest nemen om in het bos te komen. Maar nauwelijks waren ze daar aangekomen of de dieren verdwenen tussen de bomen en Igor bleef alleen achter. Hoe hij ook riep, smeekte en dreigde, de paarden kwamen niet terug. Tegen de avond viel hij moedeloos in slaap. Igor werd wakker van het grommende geluid van een leeuwin die tegen hem zei Tsar Igor, Tsar Igor, word wakker, de paarden zijn allemaal thuis Igor liep dadelijk terug naar de hut en toen hij daar aankwam hoorde hij de paarden tegen de tovernares zeggen We konden onmogelijk in het bos blijven want van alle kanten kwamen er leeuwen op ons af Ze dreigden ons te verscheuren als we niet naar huis zouden gaan dan gaan jullie morgen naar zee, besliste de tovenares. En de volgende dag wees ze Igor hoe hij met de paarden moest lopen om bij de zee te komen. Maar nauwelijks waren ze daar aangekomen... of de paarden doken in de golven en het volgende ogenblik waren ze verdwenen. Toen was Igor radeloos. Natuurlijk zouden de dieren in het woeste water verdrinken en wat moest hij dan beginnen... De tovenares zou woedend zijn. Ze zou hem zijn hoofd afhakken en hij zou zijn vrouw Marina nooit meer zien. Met zijn hoofd in zijn handen ging hij in het zand zitten en zo viel hij in slaap. Tegen de avond werd hij wakker van het gezoem van een bij die zei... Tsaar Igor, Tsaar Igor wordt wakker. De paarden zijn allemaal thuis. Zo snel hij kon, liep zij Igor terug naar de hut van de tovenares... En toen hij daar aankwam, hoorde hij de paarden vertellen dat een zwerm bijen hen had teruggejaagd naar huis. Die nacht, toen de tovernares lag te slapen, haalde zij Igor een van de paarden uit de stal. Hij sprong op zijn rug en ging er zo snel als de wind vandoor. Bij de vuurrivier aangekomen, zwaaide hij de zakdoek van de reus driemaal naar rechts en galoppeerde over de brug van Klestal naar de andere oever. Intussen was de tovernares wakker geworden van het hoefgekletter... en dadelijk zette ze de achtervolging in. Toen zij Igor omkeek, zag hij haar in een stofwolk naderen. En zonder dat hij besefte wat hij deed... zwaaide hij nog eens met de zakdoek die hij nog steeds in zijn hand had. Maar dit keer naar links. En toen de tovernares midden op de kristallen brug was... begon die hevig te kraken en brak in duizend scherven. En zo verdween de oude vrouw met paard en al in de ziedende vlammen. Het duurde niet lang of Tsaar Igor had het kasteel van de reus bereikt. Tsarina Marina stond voor het raam. Zodra ze Tsaar Igor zag, kwam ze naar buiten rollen en vloog ze hem in de armen. Nu blijven we voor altijd bij elkaar, zei Igor, terwijl hij haar voor zich op het paard zette. Dit paard is sneller dan de wind. Zelfs het paard van de reus kan ons nu niet meer inhalen. Toen klakte hij met zijn tong en in een duizelingwekkende vaart bracht het paard hem terug naar hun rijk. De reus begreep dat hij Tsarina Marina voorgoed kwijt was. En dat maakte hem zo verdrietig dat hij zichzelf opsloot in zijn kasteel en er nooit meer uit is gekomen.